Goedenavond, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Op een camping in het Brabantse Eersel is een jongen van 14 vermist. Volgens Omroep Brabant was het kind vanmiddag aan het suppen met twee vrienden toen het bord omsloeg. Ze konden snel naar boven gehaald worden, maar de jongen bleef zoek. De hulpdiensten werden ingeschakeld om hem te vinden in het water. Maar inmiddels is de zoekactie gestopt. En omdat het nu al uren geleden is, denkt de politie dat de jongen niet meer leeft. In Gelderland zijn de afgelopen tijd vier parkeerautomaten gestolen of vernield. Drie werden beschadigd, op een andere plek teruggevonden, maar eentje is nog zoek. In zo'n automaat zit maar maximaal 200 euro aan munten. En om ze te vervangen kost het de gemeente 10.000 euro. Nog even en dan zetten duizenden mensen hun tentje op in biddinghuizen. Dikke kans dat je dan muntjes inslaat om eten en drinken te kopen. Wij van NOS op 3 vroegen ons af hoe het komt dat je op sommige evenementen niet gewoon kunt pinnen. En dat is voornamelijk op grote festivals, vertelt mijn collega Nina. Festivals onder de 25.000 bezoekers, daar is toch wel meer dan de helft overgestapt op pinnen. Um, maar van de grote festivals, dus 25.000 bezoekers of meer, daar blijft eigenlijk bijna iedereen vasthouden aan munten. Grote festivals zijn bang dat het pinapparaat ze misschien in de steek laat en ze door een storing een hoop geld moeten missen. En het aantal meldingen over zwemwaterplekken... waar te veel blauwalg in dobbert, neemt toe sinds mei. Volgens een hoogleraar heeft dat onder meer te maken... met de vele regen van de afgelopen tijd. Daardoor spoelt allemaal viezigheid, zoals vogelpoep het water in. En dan gaat de blauwalg goed op. Voor mensen zijn ze minder fijn. En dan kun je oogirritatie krijgen of uh, gewoon, gewoon uh, huiduitslag. inslikt, maagdarmproblemen, darmproblemen Maar ook ernstige uh, gevallen, zoals... Uh, uh, Levenschade is ook uh, mogelijk. Ze maken dus allerlei, stofjes aan, allerlei gifstofjes aan, waarbij je wel voorzichtig moet zijn. Blijf dus weg bij een groenige laag op het water. En mocht je wel klachten krijgen als bulten, uitslag of diarree na het zwemmen... na een dag of vijf moet dat wel over zijn. Het weer, er komt een zonnige avond aan. Morgen in het oosten wolken, in het westen een zonnetje en een graad of 24. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg.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 Just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 Ja. Dus daar zijn ze niet rijk van geworden. Nee, nee ze zaten er in een limousine en dachten... oh, wat leuk, we zitten in een limousine. Tot ze zich realiseerden dat ze er zelf de rekening ja. voor betaalden. Ja, dat ja. is natuurlijk ja. iets minder. Ja, ja nee, nee, Amerika is... Uh, maar nee, maar niet, niet alleen dat. De Amerikaanse uh, platenmaatschappijen zijn vaak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 Bij Kids, want daar, dat is je grootste publiek natuurlijk. Ja, Als je is het tenminste in die, ja. die sferie zit. Tuurlijk, ja. En oh, het, niks te nagesproken over Enzo Knol en, en Nicky. Whatever her name is. Ja. Maar ze, ze is... Uh, en je kijkt er ook naar. Als je het ziet, dan denk je... Oh ja, dat is ook inderdaad dat entertaining. Het is hartstikke leuk. En het wordt tenminste niet om de twee seconden onderbroken... door bloody sterreclame. reclame. Dat scheelt ook weer. Ja, ja. Tenzij ze heel succesvol worden, want dan wel. Maar ja...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 orbit kwam, dan was je iemand, weet je wel. Dat was ongelooflijk. Ja. Als een soort heilige. En dat is nu helemaal niet meer zo. Oh, maak je muziek al like. lang. <laughs> ja, dat is uh, niet ja. Ja, niet Misschien omdat het veel te veel is weer, toch te veel uh, muziek, te veel muzikanten, te ja, veel maar ook aanbod of zo. Te uh, veel ja. eenvormige muziek ook helaas, maar dat, uh, ja, dat... dat is ja, dat zal dat niet iedereen ook met je eens zijn, denk ik. Nou, ja, ja, er is een hoop muziek die ik... Uh, die, waar ik toch dezelfde... dezelfde vierkantigheid... dezelfde... dooieigheid in hoor. Ja, ja, ja. Ja. Misschien ik, ook een beetje door de techniek. En, ja, dat ja. denk ik zeker. Ja. Ja, ik ben me daar ook schuldig aan. Ik gebruik ook ritmeboksen. Maar ik probeer soms wel toch om daar iets meer mee te doen. En... Uh,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 Ik kan je geen ek noemen, dat niet. Het is, nee, het, dat is Het, is, waar, niet, ja. Ja, het klopt, is me niet ja. In, ja. onder de huid geslopen... terwijl ja. de persoonlijkheden van de mensen die destijds aan het firmament stonden... die, die, die, die, die, die, die groeven zich in je ziel. En dat, ja, dat werkt.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 dat als je wat je hoort niet verwerkt in je eigen dingen. Of zoals Stravinsky het al zei... een componist die niet jat, hij heeft geen hoofd. Je moet alleen zorgen dat je dat handig doet. Dat zal Herman Brood meteen bamen... want die ja. luisterde naar nummers en die draaide dan een rif om... en dan had hij weer iets beginnen waar hij zelf mee wat aan de slag kon. Zo doe je dat als je de hele tijd bezig bent, ja.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 Gedurfde uitspraak probeer je niet origineel te zijn. Nee. En ja, dat hoor je toch vaak? Nou, je moet iets nieuws brengen. Je moet wel je moet ja. ook staan, je moet wel iets nieuws brengen. Precies. Zo, ja, ja. Dat is een misvatting, dames en heren. Oh, ja? Oh. ja? Op de Rietveld heb ik geleerd. Dan kwam ik met een opdracht terug bij Jos Houwling. Die gaf ons les. En dan zei Jos: Ja, is leuk, maar uh, kan het niet wat lulliger? <laughs> dat is een hele goede vraag. En hij heeft gelijk.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 This happened. En nou, dan gaan we ermee verder. Ja, dat, dat, ja. Dat, dat idee. Niet denken van... Oh, nou, nou klinkt het niet zoals... Uh, The Rolling Stones. Of nou, nou klinkt het niet nee, zoals... niet als The Kings. Of ja, ja, ja, om, ja, niet wat ik zoek. Ja. Nee, gewoon denken van... Oh, dat, dit is het. We gaan ermee verder. Dat, dat volgens mij... Dat is wat dat, je moet hebben. Dat, ja, ja, gewoon... Ja. Let it happen. Maar de liedjes kwamen toen makkelijk... Soms wel, met... soms wel, soms niet. Soms, ik heb nog steeds liedjes die niet af zijn uit die periode ergens liggen. Maar ja. En daar blijf je aan sleutelen? Nee, nou af en toe dan denk ik van. Oh ja, ja dat, oh, dan kan je. Oh. Ja, geen mond dat het niks werd. Het was veel te ingewikkeld. <lacht> maar ja, dan was ik bezig om de hemel te bestormen en ontzettend origineel te wezen. Dat moet je dus niet doen. Nee, het moet lullig Het <lacht> moet lullig. Echt waar. Waarvan je denkt, nou, dat, dat doen we even. Dat zijn vaak de beste liedjes. J'en a tes mon Dieu,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 Maar je zei net, je bent door die grote maatschappij... aan de kant gezet. Ja, die hadden geen behoefte meer aan investeringen... in artiesten die, okay. niet, die je geen rendement opleveren. Dan zelf iets op gaan zetten. Ja, zelf nou geproduceerd, en ja, zelf op, ja, op de ja, ze markt met, gebracht. Ja, met Joost... Dat, dat, ik deed het gewoon weer zoals met Sound Sound. Ik hoefde niet naar een studio. Nee. En... Um,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 tekende Joost daar weer tekeningen bij. Dus het, het, ja, ja. het had een soort van uh, dubbele ronding en dat, dat is leuk.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 de, de timing, de precisie en al ja. Ja. dat soort dingen. En ja, ik, het zegt mij meer. Nou, Oké. Okay. Eerlijk gezegd. Ik ben de theremin ook. Uh, heb ik ook hoog zitten, maar het is, het is een ander soort dingen. En ik vind de termin uh, vooral interessant als je het weer koppelt aan alle elektronische. Experimenten ja, van ja. Delia Dabusje en dat soort lui die, die, ja. die echt. Ja, of uh, Limonstration Inouï, dat is een Franse band waar ik een tijdje Thiermin bij gespeeld heb. Want die zijn alleen maar bezig met die rare, monstrueuze instrumenten. Dat is erg ja. leuk. Heb jij nog andere rare instrumenten? Maar Thiermin is. Ja, ik heb het mezelf geleerd. Uh, waar, ik had geen filmpjes of zo gezien. En pas toen ik een filmpje zag uh, van Clara Rockmore. De,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 Je wordt je ook veel Husker. gevraagd een dat uh, uh, nou ja, een beetje uh, Als ik iemand beetje en die heeft een zaag nodig. Ja, dan. Maar zelfs een beetje want die hadden mij horen spelen. En die hadden beetje oh, beetje moeten we erbij hebben. een dus dat een bent als beetje jou ja, ze zagen... heeft een ja, nou ja, goed, ik was daar toch. Ik een met, uh, met mijn vriend Rick. En uh, zij waren bezig met die plaat. En ik had die zaag. En uh, ja, beetje ja kan je wat spelen. Ja, oh, wauw. Dat moeten we er echt in hebben. <laughs> Iets unieks. Ja. Ja. Nee, het, is, het is een heel raar fluitje. Ik bedoel, je kunt heel duidelijk... Dat is, het, dat is het, ook het grote voordeel over een theramin. Je kunt heel duidelijk horen dat het akoestisch is. En bij een theramin weet je het niet. Dus, ja. uh, het kan van alles zijn. Ik vind dit ook ja. een van de hoogtepunten in, in Nederlandse muziek.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 En dat, dat liedje, dat, dat heet... Jij bent mijn chocolaatje. Nou, vult u de rest maar in. Ja, ja maar en toch, dat, dat komt toch in die tijd? Dat is, dat nou, was, het, ja, het is niet ja. zozeer die tijd... en het ja. komt toch. Het was meer dat het een liefdesliedje was... En een, en, een, en een verhaaltje over een zeeman... die ontzettend verliefd wordt... en die, die nooit meer weg wil. Ja, ja en dat is... Ja. Dus eigenlijk... Uh, de onschuld zelf, maar ook onschuld uit niks weten. Dat, ja.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 Nou, dat kunnen we ook niet meer hebben. Dat is, uh, dat is politiek incorrect. Ja. En dan denk ik, zo goed liedje, kom op. Nou ja, politiek incorrect, maar duidt het in de tijd waarin het gemaakt is. En dat is met, het is niet alleen met muziek... maar ja. is ook met het weghalen van standbeelden. Ik denk, ja, het... ja, maar er moeten geen standbeelden van een, een, een, een oppressie. ik bedoel, de standbeelden nee. van Adolf Hitler... die hoeven hier niet uh, nee. te staan, nee, toch? Nee. Maar die kan je in het museum zetten en, uh, en daar duidelijk ja, aan geven. Ja, precies. Dus maar dus... zie je het wel in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 toen ook over in de Nederlandse volksmuziek. En we gaan, we gaan koken met, met sambal. Dat is, dat, is, dat is maar goed ook. Want er was hier geen reet aan. Dit was een moerasland in het grijs. en Er uh, was hier geen ruk te doen. Dan was mijn oma hier waarschijnlijk ook nooit naartoe gekomen. Maar goed, dat is een ander verhaal. Maar die, uh, de, al die dingen. Uh, en omdat gevoeligheden beginnen mee te spelen. Omdat we met zoveel op elkaar zitten. Ja, uh, dan kan het geen kwaad om te luisteren. Nee, naar nou, elkaar luisteren. Ja,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 Jopo XL. Mijn, mijn grote vriend Rick Graham... die ik tegenkwam toen 17 was... en heel verliefd op hem werd en al die dingen. En toen duizend jaar niet gezien had. En toen was hij ineens uh, bij Cassabian in Nederland. En toen belde hij me op. Hij op een of andere manier op het, op het spoor gekomen. Dus ik was helemaal van... Jeetje, Rick, wat fantastisch! En hij was dus nog steeds in de rockrol bezig met Cassabian. En uh, ja...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 aan zijn oh, zijde okay. gezet yeah. om te zorgen dat hij niet de hele tijd. Dat is de zanger. Dat is de zanger, ja. ja, de ja, zanger, is... ja. ja. En Die jongen die gaat zich nog een keer kapot zuipen. Want een halve fles Wodka wegwerken voor het middaguur. Dat is toch ja, wel, ja, wel echt. Dat is, dat is ja. zo. Uh, zo is, uh, zo is Graham Chapman ook eens eind gekomen van Monty Python.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 En natuurlijk veel Lasky bedankt. We eindigen met een nummer van La Vie Verte. Tot de volgende keer. I went for some milk days ago met in the street You knock me off my feet.